KLM wil over vijf jaar alle vluchten binnen Europa laten uitvoeren... door dochtermaatschappij KLM Cityhopper. Die kent een soberder cao, waardoor KLM 20 miljoen euro kan bezuinigen. Overleg met de bonden over extra bezuinigingen is vanmiddag mislukt. En daardoor is er volgens KLM geen andere uitweg... dan deze bezuinigingsmaatregel. De bonden zijn er fel op tegen. Door de ingreep zullen KLM-medewerkers op termijn... alleen nog worden ingezet op intercontinentale vluchten.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 De Afghaanse president Karzai heeft een raketaanval door een Amerikaanse drone in de provincie Helmand scherp veroordeeld. Bij de aanval zou een kind zijn gedood en zouden twee vrouwen gewond zijn geraakt. De president zegt dat dit opnieuw bewijst dat de Amerikanen geen respect hebben voor het leven van burgers. De aanval gebeurde in een week waarin werd besloten dat Amerikaanse militairen ook na 2014 in Afghanistan mogen blijven. D66 wil dat de overheid Google dwingt... om niet langer de Nederlandse privacywet te overtreden. Tweede Kamerlid Schouw zal daarop aandringen bij staatssecretaris Steven. Hij vindt dat Google zich per 1 januari aan de Nederlandse wet moet houden. Het College Bescherming Persoonsgegevens zegt... dat het internetbedrijf gegevens van internetters verzamelt... zonder hun toestemming te vragen. En Schouw wil van Teven weten hoe dat mogelijk is. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt vannacht tussen 4 en 7 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en stevig waaien... en het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan het B-verkeersinformatie staan twee files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Akersloot, 2 kilometer. De A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Hendrikido Ambacht, 2 kilometer. En door een aanrijding rijden er tussen Alkmaar en Uitgeest geen treinen. De vertraging is meer dan een uur.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 Langs de lijn met Jeroen Goedenavond. De Domtoren als decor en onderdeel van de Tour de France. In 2015 gaat het gebeuren. Het peloton gaat onder het karakteristieke monument van Utrecht door. Christian Prudom, de tourdirecteur, was aanvankelijk niet echt te spreken over die passage. Maar dat veranderde toen hij het met eigen ogen zag. En toen we daar liepen, zei hij. Ja, dat moet toch ook kunnen. Geneutraliseerd dan. Dus dan doen we dat als ze nog niet in de race zijn. De tourcaravan gaat dus in de neutralisatie van de tweede etappe onder de Utrechtse Dom door. Het voetbal komt vandaag uit Alkmaar en Sofia. In de Bulgaarse hoofdstad speelt PSV tegen Ludo Gorets. Ze staat daar 1-0 voor de Bulgaren. Eerder op de avond plaatst de AZ zich voor de volgende ronde van de Europa League... door thuis met 2-0 van Maccabi Haifa te winnen. Dit uur hoort u ook de reacties uit Alkmaar en rijdt Guido van der Garde volgend jaar nog voor de, in de Formule 1. De stoelendans is in volle gang... en misschien blijft de Nederlander wel gewoon voor Ketrum rijden. Ik zit zeker wel in een goede positie. Het team was heel erg tevreden met me... op de manier hoe ik me opstelde, de manier hoe ik werk... en uh, we zijn inderdaad ook nog in gesprek met Keten. Uh, het regende afmeldingen voor de wereldbeekwedstrijd schaatsen... in Kazachstan dit weekend. Voor veel Nederlandse schaatsers past het niet in het schema... van dit Olympische jaar. Annette Gerritsen profiteert daarvan. Zij is er voor het eerst in anderhalf jaar weer bij. Ik vind het wel spannend, ja. Het was ook even wennen, weer dat ik gewoon weer door het hotel liep en alle collega's tegenkwam. En dat uh, is eigenlijk wel leuk. En we praten vanavond ook nog over cricket. De Nederlandse ploeg heeft zich geplaatst voor het WK 2020 volgend jaar. En dan uh, spelen ze in heel ver weg. Bangladesh, dat was het. een nou, heb je wat. Goed, we gaan naar Bulgarije, naar Sofia. Daar staat PSV op achterstand tegen Ludo Gorets. Dat is een flinke streef voor de rekening voor Filip Koku, denk ik zo, Bas. Ja, het was geen geweldig leuke eerste helft. Bovendien, dat is een flinke streef voor de rekening voor de 3.500 toeschouwers... die in het stadion in Sofia op deze wedstrijd zijn afgekomen. Ploeg Ludo Gorets is een voetbalclub uit Rasgraad. Dat zal de meeste Nederlanders niet veel zeggen... maar dat is een plaats in het noordoosten van Bulgarije, 350 kilometer... Naar het oosten toe, stadion door de UEFA niet goedgekeurd voor het spelen van internationale wedstrijden en dus uitgeweken. Naar Sofia, dat is dus echt een endweg. En ja, daar zitten niet zo ongelooflijk veel fans van Ludo Goretz. Terwijl de spelers nu weer het veld op komen voor de tweede helft. Maar de eerste helft was een tegenvallen voor PSV. De eerste helft waarin, dus, zoals ik zei, sowieso niet heel veel te genieten is geweest. Maar waarbij PSV zo gaandeweg het duel wel wat sterker leek te worden. Wat mogelijkheden kreeg, met name ingeleid door de rechterzijde. Waar Narsing gevaarlijk was. Twee keer een goede voorzet gaf. Waar Locadia eigenlijk net niet bij kon komen. Waar Narsing zelf nog een keer schoot. Maar waar ineens tussendoor, terwijl niemand daar serieus rekening mee had gehouden... de Goretz plots opdook aan de andere kant. Besjak, die ook al scoorde in Eindhoven toen de Goretz met 2-0 won ...in de eerste wedstrijd van deze Europa League. Die eh, nou draaide eigenlijk eerst Rekiek gek. Eerst naar links, toen naar rechts, toen weer naar links. En Rekiek stond wat te wankelen op zijn benen en wist het niet meer. En de bal ging langs de handen van Zoet. Het doel in, daar probeerde Arias de bal nog uit te trappen... ...maar dat lukte niet meer en trapte hem eigenlijk hoog in het dak van zijn eigen doel. Maar de goal op naam van Besjak, en dat is dus de enige die scoorde, en deed dat in het goede doel. Zo staat Ludo Goretz tegen PSV op een 1-0 voorsprong. En is eigenlijk het enige goede nieuws van PSV deze avond tot nu toe. Dat de concurrent voor plaats 2 in deze pool, Gernot Moritz, thuis achter staat met 1-0 tegen Dynamo Zagreb. En dat zou dan nog eh, een beetje kunnen helpen om in de buurt te komen van overwintering. Maar verliezen hier zou ook maar zo een heel vervelend scenario in werking kunnen stellen. Daar moeten we het misschien nog maar niet over hebben. Maar PSV bewijst zichzelf voorlopig na 45 minuten in Sovia geen beste dienst. Oké okay Bas, dankjewel. Het uh, Tour Peloton rijdt in 2015 dus een tijdrit van ruim 13 kilometer. Door Utrecht heen en in de tweede etappe fietsen de renners onder de Domdoor. Het werd allemaal uit de doek gedaan op de dag dat de Tourorganisatie zelf op Tour ging. De etappe begon vandaag in Parijs en eindigde in Utrecht. Een rit die per trein ging, maar ook per fiets. Opwinding in Utrecht. Want daar fietsen zomaar oud-Tourwinnaar Jan Jansen, Joop Soetemelk en Ben Ino over de gracht. Ze hebben burgemeester Aleid Wolfsen en Tourbaas Christian Brudom in hun keelzog. Als de fiets geparkeerd is, begint in Grand Café de winkel van Zinkel... een feestje waarin Utrecht en de Tour de France elkaar nog maar eens de liefde verklaren. Maar natuurlijk wil ik speciaal Christian Prudhomme welkom heten en zijn team hier in Utrecht. Burgemeester Aleid Wolfsen en Christian Prudhomme, de twee zijn deze dagen niet bij elkaar weg te slaan. Nee, deze liefde slaat zelfs een gat in de grootste taalbarrières avond. Christian Pudon is een stempijt, maar dat staat een serenade aan Utrecht niet in de weg. Ik heb mijn stem in Frankrijk Ah, Sorry. Ja, het parcours. Eerst maar eens etappe nummer 1. Dat zal een tijdrit worden van 13,7 kilometer. Contre la Montre, totalement plat, qui va de stad van Oost en et, et retour. Een vlakke tijdrit die van achter de jaarbeurs richting stadion Galgenwaard gaat. Langs universiteitscentrum De Uithof, door de Beeldstraat en Malibaan terug naar het jaarbeursplein. renner Wilco Kelderman maakt in 2015 normaal gesproken zijn tourdebuut. Hij hoort het op de voorste rij allemaal aan en denkt... Het is uh, ja, gewoon een super mooie tijdrit. Technisch ook en uh, een mooie afstand. Ik denk ideaal voor mij en... Uh...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 was Wel echt een, een kippenvelmoment, en ik denk dat dat zeker in 2015 weer zo gaat zijn. Met Utrecht heeft Groningen Mollema verder niet zoveel. Nee, voor meer toeristische informatie moeten we bij de in Barneveld opgegroeide Kelderman zijn. Ja, ja, natuurlijk uh, kom je hier vaak omdat je hier uit de regio komt. Uh, vroeger op jonge leeftijd schaats ik hier al, dus waar je uh, ja, elke week banen. Meerdere, ja, meerdere keren per week even we door Utrecht en. Ja, af en toe kwam je hier ook wel eens in de stad om gewoon te winkelen of zoiets. Dus ja, je kent Utrecht natuurlijk wel. Het feestje van Wolfsen en Prudom verwoordt ondertussen tot een lancering van een campagne. Een campagne die over anderhalf jaar dus zijn hoogtepunt zal kennen. Dat alles heeft ons geïnspireerd tot dit, vind ik, prachtige logo. Drukt u de knop maar in. Prudhomme bekijkt het allemaal goed. Hij is blij met Nederland Fietsland. Vous, Hollandais, aimez le cyclisme. Vous, Hollandais, aimez le Tour de France. Nederlanders houden van de fietsport. Nederlanders houden van de Tour de France. Prudhomme snapt dat natuurlijk wel. De Tour is magisch volgens hem. Ze maakt wonderen mogelijk. Le Tour est capable de tous les miracles. Je retente ma chance. Vais-je retrouver ma voie? Ah, ah, ah, Non. Nee. Dus ja, de Tour maakt wonderen mogelijk en zegt Joop Zoetermelk, die ook in de zaal zit. Een Tour in eigen land, dat is helemaal speciaal. Ik heb zelf goede herinneringen aan de start in Nederland. Maar wij gaan ons even richten op de finish van Joop Zoetermelk. In Scheveningen de, de, de tijdrit gewonnen, de openingstijdrit. Met een minder dan een seconde voor de door. Dus ja, dat zijn herinneringen die je nooit meer vergeet. Laatste meters. Dat was in 1973. Ik sprak zojuist met Wilco Kelderman. Dat is een jonkie, een jonge renner. Die zou je hier ook graag schitteren voor eigen publiek. Je speelt dat echt mee. Weet u dat van toen nog, uit 73, dat het publiek, het Nederlandse publiek, dat het langs de kant staat, nou, u echt aanmoedigt? Ja, ik kan het me nog wel herinneren. Ja. En dan geef ik ook een extra kick. Ik kon ja, elke bocht en ik wist welke versnellingen gingen rijden, noem maar op. Dus het werd er echt uh, speciaal naar gekeken. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Met een videoboodschap van minister Schippers... I'm extremely proud that Utrecht will host the Grand Depart in 2015. Kijkt burgemeester Wolfsen vervolgens naar de rest van het parcours. Op dag 2 rijdt het peloton geneutraliseerd. Dus dan is het nog niet echt koers door het historische centrum. Het peloton zal stoppen onder de domtoren. Het carillon zal de Marseillaise klingelen. Door Nieuwbaarwijk-Leidsterrein gaat de Tour vervolgens verder richting het zuiden. Vanaf dan is het parcours nog steeds een groot vraagteken. Geluiden gingen dat het Zeeuwse Middelburg de Tour vervolgens ontvangt.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 Dat maken ze pas over een jaar. Ik denk ergens in oktober. Er staat al een dag voor. Dan maken ze dat bekend. Dus je zult echt moeten wachten. Tot dan. Aleid Wolsen. De burgemeester van Utrecht. En als die toer eenmaal in Utrecht is, dan is hij alweer vertrokken. We gaan weer naar Sofia. Bas, is PSV jacht op jacht naar de gelijkmaker? Nou, dat zullen ze misschien wel willen. Maar dat is er nog niet echt van gekomen in daden. 51 minuten onderweg. 1-0 is de achterstand voor PSV. De goal van Besjak vlak voor rust gemaakt heeft Gorens op een 1-0 voorsprong gebracht. Wel hebben we een vrij schop gezien van PSV een uh, minuut of anderhalf geleden. En de man die erachter ging staan, daarvan weten we inmiddels, die kan dat. De paai. En uh, nou hij zal het vast kunnen ook. Maar dit keer deed hij het niet. Want de bal zwapperde werkelijk alle kanten op. Nou is het, ja, ik wil niet zeggen het heeft met de bal te maken. Want het is wel een oranje bal. Merkwaardig genoeg. Het heeft hier gesneeuwd. In Sovia, het is koud, een paar graden onder nul. En het, er is ook heel veel sneeuw van het veld gehaald. En eromheen. Maar uh, dat ligt daar ook nog. En misschien dat iemand ooit in het protocol heeft gezet. Hé, hey, wacht, het sneeuwt. Dan moeten we nu zorgen dat we onmiddellijk een oranje bal ergens op de kop tikken. Nou, dat is wel gelukt. Want toen de sneeuw vervolgens allemaal verdwenen was. Heeft Niemand uit het protocol gehaald dat die oranje bal wel weer kon worden ingewisseld voor een witte. Dus wordt een gevoel met een oranje bal. En ik denk niet dat die anders is dan die witte. Maar de Depay heeft daar misschien inmiddels na die vrije schop die heel slecht was. Andere gedachten over. Narsing voorzet. rechterkant van het veld. Locadia, Depay lopen elkaar in de weg. De Depay wil met een omhaal nog bij de bal komen. Dat lukt niet. Ludo Gorets verdedigt uit. Maar nu zit PSV er wel kort op met Bruma. Nou ja, die mist eigenlijk een beetje de bal. En dan komt die bal voor de voeten van een Nederlander. Die zijn geld verdient bij Ludo Gorets. Dat is Virgil Misijan. Geboren in Goorle, oud-speler van Willem II. En die staat hier onder contract. Was nog bepalend ook in het eerste duel in Eindhoven. Ik vertelde dat al eerder vanavond. Het eerste duel in deze Europa Cup, Europa League pool moet ik zeggen. In Eindhoven was PSV Loudegoris eindigde in 0-2. Toen maakte Misijan die een goede wedstrijd speelde trouwens de tweede goal. Nu heeft hij wel een aantal aardige dingen laten zien met een behoorlijke vrije schop in het begin van de wedstrijd en een paar aardige dribbeltjes. Nu komt Besjak weer het strafstoppje binnen van PSV zelfs de doelpuntenmaker. Die wordt daar nu uitgeduwd door Jorrit Hendricks. Die is de linksback bij PSV vanavond omdat Tamata en Willems allebei vanwege blessures niet beschikbaar zijn. Hij houdt de stand nu, krijgt hulp van Rekiek bovendien. En Rekiek die wat passen loopt probeert dan meteen met een diepe bal Narsing te bereiken... Dat is een hele zwakke bal. Kan makkelijk worden onderschept door de verdediging van Ludo Gorets. En terug worden gespeeld naar doelman Stojanov. En zo is Ludo Goretz zoals het cliché wil weer uit de zorg. Maar de eerlijkheid is dat ze er niet eens echt ingezeten hebben. Want de ploeg uit Bulgarije staat gewoon met 1-0 voor. En PSV heeft eigenlijk nog niet één echte grote kans gehad. Even naar Sofia Bastichter. Wat is er gebeurd daar bij jou? PSV bewijst zichzelf. Het bijzonder slechte dienst. Jeffrey Bruma die al geel op zak heeft na een wat onhandige overtreding uit de eerste helft. Heeft nu besloten dat hij een aanval van Ludo Goretz na nou, balverlies van PSV. Ter hoogte van de middenlijn wil onderbreken door zijn tegenstander. Bij het shirt vast te grijpen en naar de grond te trekken. Scheidsrechter Riet Zoli, Niet de eerste de beste. Hij vloot de... Champions League finale afgelopen seizoen kan maar één ding doen en doet dat namelijk weer geel geven. Twee keer geel, Bruma naar de kant met rood en PSV met tien man verder in Sofia. Fischer Z. Ik zei vroeger al gewoon Fisher Z. The Worker. Um, uh, we gaan eens even kijken. AZ. Dat versloeg Maccabi Haifa uit Israël. Eerder vanavond met 2-0. Daar ging het dus wel goed mee met de Alkmaarders. De doelpunten werden gemaakt door Nemanja Goudelje en Johan Bergkoudmonsoen. Alkmaarders zijn onder dit advocaat nog altijd ongeslagen. En plaatsen zich door de zegen voor de tweede ronde van de Europa League. Advocaat is dus een tevreden man. Dat is belangrijk. Het brengt in ieder geval iets, iets rust, denk ik, in het elfte. Want ja, als je zo dichterbij bent, dan wil je het niet uh, twee keer verliezen. Dan wil je toch proberen gelijk zo snel mogelijk te zorgen dat je een ronde verder komt. En uh, ik vond wel een bepaalde spanning. De rust die je normaal aan de bal hebt, vond ik vandaag onvoldoende. Waarom dat? Ja, wat ik zei, ik denk dat ze toch een bepaalde spanning hadden. Omdat ze daar heel moeizaam gewonnen hebben. Dus dat zit ook in het achterhoofd. Ja, gestolen overwinning noem die dat, hè? Ja, gestolen overwinning zeiden ze dat. En dat was ook zo. Dus een ploeg die best aardig op voetballen. Ze kreeg natuurlijk de tweede af ook een aantal kansen. Eigenlijk pas toen we Maarten zeg maar, van het middenveld haalden. Maarten, Maarten, Maarten. En Victor zeg maar het middenveld kreeg hij meer controle. We, ook te maken, we hebben natuurlijk met drie aanvallende spelers die altijd de draai naar de goal hebben. Dat betekent ook als ze niet helemaal in de wedstrijd zitten, dat ze snel balverlies hebben. Ja, ja, dit keer volgens mij ook een probleem defensief. Want uh, je beide bekken begonnen niet sterk. In je rechtsbeek, Matthias Johansen had zo'n dag van, nee, nee, uh, nee, dat is het niet. Eh, Oké, okay, dat, dat mag niet, maar het gebeurt wel natuurlijk. Ja. En normaal gesproken krijgt Nederlandse clubs altijd in de extra tijd een goal tegen. Ja, Dachten jullie een keer, nou dan gaan we mee afrekenen? Nou, voor de, voor de club is het natuurlijk fantastisch uh, dat je wint... En, en, en dat je drie maanden hebt zeg maar, om te kijken tegen wie je speelt... Uh, met de voorbereiding. Ja, dat is toch gewoon uh, geweldig. Nou, dan ga je naar Griekenland. Ja. Hoe ga je dat doen? Want ja, uh, zowel Pauk, wat met 2-0 heeft gewonnen van uh, Shakhtar... en jullie zijn er. Uh, ja, het gaat best om de premie van plek 1. Maar wat ga je daar doen? Ga je nee, mee? Ik, ik ga. Uh, daar heb ik van de vorige zee gehad wat andere spelers proberen. Althans, jongens die al bij de selectie zitten... Die kunnen nu spelen. Dus waarom niet? Je bent er nu. Dus, uh, mij maakt het over nog eerste of tweede voor. Nee, dat is gewoon een uitje. Nou, uitje niet. Ik wil wel een uh, goed resultaat neerzetten. Nee, maar je, maar, maar je die je... jongens die spelen, die moeten het laten zien. Ja. Dus dat maakt die wedstrijd dan ook weer interessant. Uh, nou gaat de competitie beginnen. Nou, jij mist vier geven zondag en Cordelje, uh, die scoorde vandaag. Uh, je, weet, je weet al precies hoe je het gaat doen ja. in Nijmegen? Jawel. Dat vertel ik voor jou niet. Nee, maar je was, je was nou ook voornemens zei je, van als de scoren zich daar verleent, dan zien jullie het wel. Maar de scoren leenden nee. zich er niet voor. Nee, nee, de wedstrijd ook niet. Dus meestal als het altijd staat, dan, dan hoeft het niet altijd goed te gaan. Maar iedereen weet wel wat hij doen moet. Als je jongens inbrengt, weet je dus wat er gebeurt. Maar de wissel met Victor vond ik zelf... Uh, Victor Helm. En met Maarten, dat, dat draaide eigenlijk de wedstrijd. Ja, een dik advocaat was dat in een gesprek met Rob Fleur. Afgelopen weekend was Nemanja Goedelje nog de gebeten hond met zijn rode kaart na een forse overtreding. En vandaag viel hij dus weer in positieve zin op Goedelje, U hoorde het zojuist, maakte het openingsdoelpunt en dat kwam lekker uit. Ja, het is wel uh, mooi. Het is een beetje een soort van uh, eigenlijk het terugpakken van de rode kaart. Uh. Maar uh, ah, Jan Wuiters, uh, die, uh, ja, die blokt me goed uh, bij de corner, Die blokt mijn man en uh, vandaar dat ik vrij sta. Dus uh, vandaar dat ik ook de maak. Was je een beetje Provence uit naar wat er was gebeurd tegen Rode JC? Het, uh, ik vond het wel zeker zuur, omdat je toch... Uh, ja, ik ben een gretige speler en uh, ik ga de deur als vol in. En op dat moment, uh, het stomme van mij was uh, toen dat ik een sprongetje maakte voordat ik de bal wou blokken. En uh, vandaar dat het ook erg leek. En ik denk dat dat de reden was dat ik ook rood kreeg. Dus uh, dat was wel een leermoment voor mij in dat geval. Ga je dan anders zo'n wedstrijd tegen bij Haifa in? Nou, Zo'n vraag heb ik uh, wel vaker gekregen deze week. Maar nee, uh, ik, ga niet, uh, ik ga niet anders wedstrijd in. Omdat uh, dat is gewoon mijn spel. Alleen uh, wat ik net al zei, dat soort momenten moet je wel van leren. Dus uh, in dat geval moest ik dat sprongetje niet maken. Maar gewoon uh, op hem afsprinten en dan blokken. Dan zou ik maximaal geld krijgen. Jullie maken 1-0. Dan ben je naar nou, de beter ongeveer. Waarom werd het de tweede helft zo moeizaam? Wat lag het aan jullie, dat jullie gas terugnamen? Wat was dat? Ja, in, het begin kregen, in het begin van de tweede helft kregen ze een paar uh, goede kansen. Uh, ik denk uh, misschien een beetje uh, ja, gemakzucht, of, uh, maar dat mag niet. En, uh, dus ik denk ja, op een gegeven moment pakken we het wel weer goed op. En uh, dat was wel belangrijk. Uh, als je een slechte fase uh, tegemoet gaat in de wedstrijd, dan moet je ervoor zorgen dat je geen goal tegen krijgt. En dat hebben we wel gedaan. Ja, je maakt nog de tweede. Wat vond je halverwege de tweede helft? Dat Post in de wedstrijd weer stilgelegd. Wat dacht je? Wat gebeurt hier? Ja, ik, vro ik vroeg nog aan de scheids van uh, wat is er aan de hand Hij zegt... Uh, mijn grensrechter is geblesseerd. Ik zeg oké, okay, dus dat kan ook eh, blijkbaar. Ik zeg, hebben jullie wel een extra grensrechter? Gelukkig wel. Maar jullie blijven allemaal stilstaan. Het is toch behoorlijk koud? Dan ben je toch in beweging? Waarom blijven jullie allemaal zo stilstaan? Want jullie dachten, nou, dat is binnen tien seconden geregeld of zo. Ja, misschien is het koud voor u, maar ik had, ik, ik had het gewoon warm. Hoor. Ik, eh, vijf minuten stil blijven staan kan wel als je aardig in beweging bent. En dat waren we. Dus uh, je moet natuurlijk niet te lang blijven stilstaan, maar we waren... Uh... Maar er was niks aan de hand. En toen dachten jullie normaal gesproken krijgen wij een goal in de allerlaatste fase tegen. Nu gaan we er maar eentje maken. Ja, klopt. We hebben een aantal wedstrijden hebben we in de laatste fase moeilijk gehad. Alleen deze wedstrijd blijven we gewoon rustig rondtikken. En, en ja, wachten we op onze kans. En die kwam en dan maken we goed de 2-0. Neemanja Goudelje was dat. PSV in de problemen tegen Ludo Gorets. Bas. Ja, want 1-0 achter na een uur. En nou is dat niet het enige vervelende wat er aan de hand is. Het tweede is dat Jeffrey Bruma een paar minuten geleden met zijn tweede gele kaart naar de kant is gestuurd. En dat betekent dat PSV een probleem heeft in Sofia, waar het net onder nul is. Waar de sneeuw nog langs het veld ligt. De omstandigheden niet heel erg meehelpen. En PSV nu gaat wisselen. En nou begrijp ik een heleboel, maar ook niet alles. Ik snap dat als er een centrale verdediger wordt uitgestuurd dat je probeert om de orde achterin weer te herstellen. Maar als je nou in een Europacup-wedstrijd achterstaat met 1-0, je hebt nog een half uur te spelen... dan begrijp ik niet waarom je Jurgensen, verdediger, inbrengt en Luciano Narsing na 63 minuten naar de kant haalt. In de hoop dan maar, blijkbaar, dat Locadia en Depay als twee overgebleven aanvallers het daarvoor in maar uitzoeken. En dan wordt het achterin gestut, zeker... Maar eh, als je nu al niet bereid bent om enig risico te nemen bij notabene een achterstand. Wanneer dan wel? In de wetenschap dat je elftal eigenlijk de laatste weken als aangesloten, aangeschoten wild over het veld dwarrelt. En wedstrijd na wedstrijd verliest. In de laatste vijf eredivisiewedstrijden twee punten haalde. Thuis tegen Pek Zwolle en thuis tegen Heerenveen. Twee wedstrijden die PSV notabene met een man meer eindigde. Omdat toen de tegenstander rood kreeg. Dat duurde bij Heerenveen wat langer dan tegen Pex Wolle, maar toch. En daaromheen dus verloor van Groningen en van Roda en van NAC. En in de beker nog van Roda. En dan zou je toch van deze avond wat moeten maken. En dat lijkt mij op deze manier eerder moeilijker dan makkelijker te worden. Ludo Goretz ziet het aan en vindt het denk ik prima. De ploeg gaat denk ik op balbezit spelen nu geen gekke dingen meer doen. En dan zou je toch met vier verdedigers de twee aanvallers van PSV. Want zo gaat PSV inderdaad spelen nu Locadia de Depay van je lijf moeten kunnen houden. En ik ben benieuwd wat PSV nog durft en kan... In het resterende stuk van deze wedstrijd. Jurgensen dus voor Narsing, Bruma met rood naar de kant. 1-0 achter door de goal van Besjak. En als Marcelinho twee minuten geleden de Braziliaan goed geschoten zou hebben... was het al 2-0 geweest. Aan de rechterkant komt de ploeg uit Bulgarije opnieuw. Via een Braziliaan junior. En wordt er opnieuw van afstand geschoten. Weer door Marcelinho trouwens. En dit schot wordt geblokt door Maher. Die het nu ook in defensief opzicht drukker krijgt dan die wil. De bal ploft voor de voeten van de middenlijn. Voor de voeten van Barthe. Dat is een Fransman. Want Fransen, Roemenen, Brazilianen, Nederlanders zoals gezegd, Nizidjan. En uh, zo komen ze toch weer overal vandaan bij deze kampioen van Bulgarije. ploeg is de afgelopen twee jaar kampioen van Bulgarije geworden. Twee jaar geleden nog de beker gewonnen ook. Een ploeg in opkomst. En vandaar ook omdat het allemaal zo snel ging nog niet. De beschikking over een onderkomen dat het toe doet. In die zin dat de UW-vaart heeft goedgekeurd voor het spelen van dergelijke wedstrijden. En dus moeten uitwijken 350 kilometer naar de west. En dan uitgekomen in Sofia. in deze sfeerloze kolos met Sintelbaan ook nog. Waar de sneeuw ligt, waar het koud is. En waar Mizidjan nu een voorzet geeft. Op zoek maar weer naar Besjak. Nee, dat is niet Besjak. Dat is uh, Alexandrov die kan koppen. Maar hij kopt de bal eigenlijk meer door dan in de richting van het doel van Zoet. En zo blijft verder leed PSV bespaard. Dat is de conclusie na 65 minuten. Rudel Gores PSV is 1-0. Nederland heeft zich geplaatst voor het WK Cricket volgend jaar in Bangladesh. Dat gebeurde bij het kwalificatietoernooi in de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland eindigde bij de beste zes landen. De winst op Schotland vandaag was cruciaal. Nu op de telefoon Daan van Bungen. Hij maakt onderdeel uit van het Nederlands team. Daan, van harte gefeliciteerd. Hartelijk bedankt, dankjewel voor, uh, voor de felicitaties. Ja, er, er moest wo gewonnen worden van Schotland... terwijl je eerder had verloren van de Schotten. Uh, was het een lastige wedstrijd? Ja, het was een uh, all-in-wedstrijd. Uh, helaas hebben we het onszelf uh, moeilijk gemaakt. Uh, we zijn tweede geworden in de pool hier... Uh, waardoor we twee kanten uh, hebben gekregen... om uh, ja, bij de eerste wedstrijd te eindigen. Uh, ik zal de details over hoe de toernooi... Uh, structuur in elkaar zit achterwege laten... maar we hadden, hadden twee wedstrijden... Uh, gisteren verloren tegen de, de Verenigde Arabische Emiraten. Een wedstrijd de, ja, die we eigenlijk uh, hadden moeten winnen. We stonden hartstikke goed en uh, ja, we, doen, uh, we doen niet wat we moeten doen. Vandaag Schotland en uh, ja, dan weet je dat, uh, dat er enorm veel druk uh, op de wedstrijd staat. Uh, ook uh, wisten we natuurlijk wel dat we van hen in de pool uh, hadden verloren. Uh, we hadden wel een goed gevoel. We hadden het gevoel dat we sterker waren dan, dan de Schotten. Plus uh, een we ook een, uh, we hadden, uh, een stadion... Uh, ja, wat, wat wel een soort van apart stadion is. Um, en we hadden ja, de ervaring om in het stadion te spelen. Die had hadden we daar nog niet in gespeeld. Dus dat uh, namen we mee. En uh, ja, het was, hmm. was absoluut geen makkelijke wedstrijd. Uh, een paar jongens hebben echt uh, wereld, uh, ja, een soort van wereldklasse laten zien vandaag. En uh, dat hebben we zelf over de lijn ge gebracht. Maar wat was er dan anders in het stadion? Ja, het, het heeft te maken met, met het ticket waar je op speelt. Je speelt op een, op een klei uh, op een... Uh, je speelt op een kleine ondergrond. Um, en uh, ja, dat heeft uh, door weersomstandigheden veranderd dat. Uh, ja, dat. Um, ja, als je niet weet uh, hoe dat speelt of als je daar geen ervaring mee hebt, dan uh, ben je het nadeel. En uh, nou, we hadden het voordeel dat we al twee daar gespeeld hadden en, en de schotten nog niet. Dus ja, voordeeltje voor ons. En uh, nou, ik denk dat dat uh, wel, uh, wel geholpen heeft. Ja, uh, jullie verloren dus van de Verenigde Arabische Emiraten gisteren. Uh, dat was een pijnlijke nederlaag, want daarin kon je je ook wel kwalificeren. Captain Peter Borren, liet zich al in harde taal uit over de ploeg. Uh, heeft dat jullie gemotiveerd of vond je het ook lastig om om te schakelen? Uh, nou, dat was, dat was, ja. ik denk dat de harde woorden terecht waren. Ik denk ja. dat we ons zelf absoluut het kort hebben gedaan als je 117 runs moet maken om een wedstrijd te winnen in een 20-overwedstrijd. Uh, ja, dan, uh, waar een gemiddelde score 160 is en je maakt het niet, dan, uh, dan is dat wel uh, beneden gemiddeld. Uh, die worden, ja, tuurlijk motiveert, uh, motiveert die ons. Uh, maar ja, we, je blijft wel geloven in eigen kunnen. We hebben hartstikke goed toernooi gespeeld. We hebben gewoon hartstikke goede wedstrijden uh, gespeeld. Ja, als je dan één keer uh, ja, uh, uh, verliest, dan... Doet dat pijn, maar uh, ik geloof in eigen kunnen en het werk wat we vooraf uh, aan het nooien hebben gedaan... en uh, het geloof in eigen kunnen was, uh, was enorm hoog. en We hebben altijd wel uh, een goede afloop. Uh, ja. ja, daar absolu absoluut geloof in. Ja, uh, Je hebt je geplaatst voor het WK 2020 Cricket. Kun je in ja. kort vertellen wat het voor spelvorm is? Uh, het is eigenlijk een, een vorm die uh, pas tien jaar bestaat. Het is een, een enorm commerciële vorm uh, om ook een beetje... Uh, ja, het, uh, een wedstrijd duurt twee uur. Cricket wordt over het algemeen uh, wordt toch uh, zijn de aannames dat het een hartstikke lang duurt en traag is. En, nou, de, de, de internationale cricketbond uh, heeft niet bedacht om uh, ja, dat commercieel te maken en uh, een wedstrijd van twee, tweeënhalf uur te, te, te, te, ja, te, te organiseren. Uh, ja, er gebeurt eigenlijk uh, altijd iets. Dus het, is, uh, het is een hartstikke leuke vorm en uh, we gaan naar het WK toe waar we enorm veel uh, zin in hebben. En, ja, en een ja, goede, de, goede, goede prestatie op het WK geeft jullie natuurlijk ook uh, de, de, die erkenning wellicht... en uh, dat er meer mensen er notie van nemen. Uh, wat kunnen we verwachten van jullie op dat WK? Nou, Het is, uh, het is de eerste ronde van het WK. Uh, dat betekent ja? dat, uh, dat, er, dat, er, dat er acht landen die, uh, die, die zitten in de eerste ronde. De twee grootste landen zijn dan Bangladesh en Zimbabwe. Plus alle teams die zich hier gekwalifice uh, gekwalificeerd hebben. Um, nou, dat betekent eigenlijk dat de twee teams van de eerste ronde gaan door naar, het, naar, naar, nou ja, naar de tweede ronde. Waar je dan eigenlijk uh, tegen alle A-landen gaat spelen. Um, hopelijk uh, zitten we bij Zimbabwe in de ploeg. Want uh, nou, als je tegen Bangladesh in Bangladesh moet spelen. Die zijn, uh, ja, dat is wel uh, dat is een bizarre wedstrijd. Er zijn gewoon 100.000 man uh, zitten in het stadion. 100.000 man uh, staan uh, dan langs de weg naar je bus te zwaaien uh, op, een, uh, op een, uh, ja, een ritje van een kilometer. Dus ja, dat wordt gekke huis. Dus Bangladesh willen we liever ontlopen. Uh, ja, en dan is het aan ons om uh, ja, een, een upset te maken tegen Zimbabwe. Want dat is natuurlijk een ploeg die wel iets hoger staat aangeschreven dan, dan wij. Ja. Uh, maar goed, alles is mogelijk. In 2009 hebben we gewonnen van Engeland op het WK, dat was ook 2020. Uh, dus ja, we zijn wel in staat om uh, hopelijk voor een volgende verrassing te krijgen. Ja, nou, waar we Daan... mijn informatie is dat je in de pool zit met Bangladesh, Verenigde Arabische Emiraten en Nepal. Nee, dat kan hoor. Wij, uh, ik weet, dat is nog niet bij ons gecommuniceerd. Ik weet dat dat kan. Uh, dat zou voor ons dan wel een hartstikke mooi uh, adviesje zijn uh, om tegen Bangladesh te spelen. Dus, nou ja, dan gaan we kijken of we een belangrijke les kunnen winnen. We kijken, in ieder geval, we hebben morgen nog eerst een wedstrijd voor de 65 e plaats. Dus na de WK, daar hebben we zelf nog geen doelstellingen voor gezet. Um, maar ja, we willen natuurlijk wel proberen in die tweede ronde te komen. Dus dat betekent eigenlijk dat we ja, eigenlijk daar geen wedstrijd mogen verliezen. En dat is, uh, wordt hartstikke moeilijk, maar ik denk wel een enorm uh, mooie, gave uitdaging. Oké, okay. We gaan het meemaken. Dankjewel, Daan. En succes morgen nog met die laatste wedstrijd. Ja, dankjewel. Daan van Bungen was dat. En dan gaan wij weer door naar uh, PSV. Want dan staat Edel achter. Heeft nog maar 10 man op het veld staan. Doet een defensieve wissel. Uh, zit de angst in de ploeg Bas? Ja, maar dan begrijp ik het nog niet. Want als je met 1-0 achter staat... wil je volgens mij zorgen dat je in de buurt van de 1-1 komt. En als je... Ik snap wel dat je met een man ja. minder zegt... ik moet de verdediging weer stutten. Want Bruma is met twee keer geel uit het veld gestuurd. Maar... Maar er zit zo weinig vertrouwen in die ploeg. dat, ja, dat, dat uh, u het Maar niet ja, aandacht. of je nou met 1-0 of met 2-0 verliest. Dat maakt werkelijk helemaal geen donder uit. Nee. Want je zal moeten zorgen dat je in de buurt van een 1-1 komt. Want anders komt het allemaal aan op de laatste wedstrijd. Terwijl Ludo Goretz nu voor de zoveelste keer mag aanleggen. Vanaf zeg maar, een afstand van de meter of 20-25. Marcelinho heeft dat nu 2-3 keer mogen doen. We zagen zo even Besjak die nog dicht bij een goal was. Zo is het echt bijna 2-0 geweest op een aantal momenten. En zeker niet bijna 1-1. Maar misschien is het wel een beetje waar hoor, dat de angst regeert. En dat ze denken, nou ja, laten we het maar niet te gek doen. Zodat we onszelf totaal voorbij lopen en helemaal in de problemen komen. Want dat de vorm, dat hebben we zo even uitgelegd, van PSV ver te zoeken is, dat is voor niemand een rijm. Dat is nou eenmaal zo, maar dan nog begrijp ik het niet. De bal wordt doorgekoppeld door Toyvonen na een doeltraf van Zoet. Die bal rolt door, wel heel ongelukkig op de rand van het strafgebied blijft die bal hangen. De verdediger laat het voor de keeper. De, de keeper denkt de verdediger komt wel en trapt hem dan toch maar weg. Nu ligt die bal weer naar de andere kant waar Kiek de bal met een stuitje terug speelt naar Zoet. Dat zijn ook niet hele lekkere ballen. En dan komt die bal halverwege de psv helft. de voeten van Mizidjan. De oud Willem II'er, dus. Die met een simpele 1-2 nu probeert om een aanval op te zetten aan de linkerkant. Eigenlijk even wordt overgeslagen door de mannen wie hij de bal meegaat. Marcelinho de Braziliaan. Een van de twee Brazilianen in het elftal. Junior is de andere. Die nu aan de bal komt trouwens aan de rechterkant van het veld. Want uh, er is veel ruimte nu omdat PSV wel probeert om de mensen die dan geacht worden nog offensief te denken ook wel voorin te houden. Dat betekent dat het combineren makkelijk gaat voor Ludo Goretz. Bal weer naar Besjak op een meter of twintig van het doel. Maar Besjak krijgt die bal niet onder controle. En zo komt er een vrij eenvoudige overname van PSV. Waar Jeroen Zoet de bal kan oppakken. En maar weer eens mee kan geven aan de rechterkant naar Arias. De rechtervleugelverdediger. Wordt opgejaagd door Misicjan. Ludo Gorres heeft uh, wat dat betreft goed gekeken naar hoe dat tegenwoordig in het internationale voetbal gaat. Hoe goed of slecht de tegenstander ook is. Zorg maar dat je ze onder druk zet als je dat op kan brengen met laten we zeggen geconcentreerd voetbal en fysiek goed genoeg bent om het ook vol te houden... dan heb je eigenlijk altijd een kans, want er zijn weinig ploegen, echt weinig ploegen... die er serieus onder vandaan kunnen voetballen. Dat hebben we zelfs afgelopen dinsdag gezien, dat de Barcelona tegen Ajax niet lukte. En dan heb je een machtig wapen in handen. Ludo Gorets aan de bal, aan de rechterkant van het veld. Bal verliest nu via Marcelino, die onder druk van schaars de bal over de zijlijn loopt. PSV gaat weer wisselen. Dan komt Jozefzoon in het elftal. En ben ik nou benieuwd of dat nou een wissel is waar wel alle registers opengaan en dat Cocu gewacht heeft om het niet na een uur al te doen... maar pas voor het laatste kwartier te bewaren... om dan achterin 1 op 1 te gaan spelen en een verdediger in te wisselen voor een aanvaller zodat we terwijl de bal nog binnen is even wachten tot hij over de zijne gaat. Of dat er zoals nu een overtreding wordt gemaakt door Hendricks. En de wissel kan plaatsvinden. En dan ben ik echt benieuwd wat hij doet. Jozefzoon gaat komen. Dat hadden we gezegd. En wie gaat dan naar de kant? Nee, dat is Locadia. Dus dan blijft er voorin eigenlijk toch precies zoals het was. Er komt alleen versboet. Nog geen extra aanvaller. PSV houdt nog vast aan hoe het staat. 1-0 achter in Sofia. Gay. Can I get a witness? Bas Tigler is getuige van PSV dat het moeilijk heeft. Zo is het. En ja. ik ben ook getuige van een 1-0 e voorsprong voor Ludo Gorets. Ik ben getuige van een tiental van PSV na de rode kaart. Twee keer geel voor Bruma. PSV probeert het nu met twee spitsen. Jozefzoon dus zo even in het elftal gekomen voor Lokadia. Bijna kan hij doorlopen op een doorgekopte bal van Depay. Maar er zit net een verdediger nog terug van Ludo Gore. Het Zoals PSV het nu probeert. Dus toch weer de verdediging gestut. Er staan vier man achterin. Daar wil men blijkbaar nog steeds geen risico nemen. Ook al staat men met 1-0 achter. En uh, Jurgensen, die dan in het elftal kwam voor Narsing een kwartiertje geleden. Die tikt nu de bal terug naar Zoet. Maar het gevolg is wel dat PSV nu met die twee aanvallers in een variant verzeld is geraakt. Dat de twee spitsen eigenlijk vrij makkelijk kunnen worden opgevangen door de verdedigers van Ludo Gores. Al was het maar omdat ze eigenlijk allebei de drukte van het centrum inlopen. En PSV op die manier het veld eerder klein maakt dan groot. ...en zichzelf daarmee ook niet echt het dienst bewijst. Zo is het verdedigen van Ludo de Corres makkelijk. En als je een man meer hebt en je neemt de bal over... ...en je kijkt goed, dan vind je ook altijd... ...en dat doen ze nu vrij goed de Bulgaren. Wel weer een vrije man, die komt nu vrij aan de linkerkant van het veld. Of de rechter moet ik zeggen. Junior, de Braziliaan, zoekt naar zijn landgenoot Marcelinho. Er komt een hakje terug naar Junior. Ja, dat houden ze wel van. Dan loopt hij het strafgebied binnen, komt er een voorzet. Besjak 2-0. Het is gedaan met PSV, 12 minuten voor tijd. Bezjak maakt 1-0. Besjak maakt 2-0. En de aanval die eraan vooraf gaat is werkelijk in al zijn eenvoud goed en prima uitgevoerd. Omdat je weet met een man meer dat als je de bal laat rondgaan er ergens een keer een vrije man komt. Die wordt gevonden aan de rechterkant, de rechtsback junior. En dan moet je net twee Brazilianen hebben die dan in een combinatie komen. Waarbij Marcelinho de bal teruggeeft aan junior. Die is eigenlijk heel makkelijk weggelopen dan Van Toijvonen die moet verdedigen. Nou weten we dat dat zijn sterkste punt niet is. Maar hij doet nu eigenlijk helemaal niks. Laat zich voorbij lopen. En als hij dan het strafgebied binnenloopt, junior vanaf de rechterkant... hoeft hij de bal alleen maar terug te steken richting de penalty stip. En daar staat Besjak al te wachten. En zo maakt hij zijn tweede van deze avond. En is het 2-0 bij Ludo Gorits PSV. En lijkt het mij met het tiental uit Eindhoven wel gedaan. Met nog 10 minuten. Na wedstrijden in Calgary en Salt Lake City... strijkt het schaatscircus dit weekend neer in Kazachstan. Althans, de schaatsers die niet hebben afgezegd... voor de wereldbeker in Astana. Door die vele afmeldingen mocht Annette Gerritsen juist weer wel afreizen... naar Kazachstan voor haar een hele opluchting. Want het was alweer eventjes geleden dat Gerritsen een wereldbekerwedstrijd reed. Ja, volgens mij anderhalf jaar geleden of zo. Toch niet te geloven. Nee, ik zat er zelf ook over na te denken en ik liep hier weer een beetje rond. En uh, toen dacht ik, jeetje, ik heb vorig jaar natuurlijk gewoon helemaal gemist. En nu sta ik hier weer, ja. Het is het uh... al spannend? Ja, ik vond het wel spannend. Of ik vond, vind het wel spannend, ja. Het was ook even wennen weer, dat ik gewoon weer door het hotel liep en alle collega's er en Dat uh, is eigenlijk wel leuk. Ja, dit klinkt als uh, heel lang weg geweest eigenlijk, hè? Ja, maar zo voelt het ook, of ja, als je erover nadenkt, is het ook wel zo. En, uh, maar al met al ja, ben je ook wel weer snel gewend, hè? Ja, en dan sta je in de B-groep, dat is ook niet iets, uh, ja, wat bij jou past, paste. Nee, ik hoop dat ik daar ook weer snel, snel uit ben. Maar uh, ja, nu, uh, nu is het niet anders. Wat is je laatste beste race geweest? Nou, we zijn wel heel positief of niet? <laughs> um, nou, nee, als Alkmaar... je zou zeggen vorige week, maar dat is nou, niet zo. Ik, nou, in de Alkma reed, uh, reed ik eigenlijk best wel lekker. Dat was de Holland Cup. De, ja, de Holland Cup. Ja, kijk, de tijden zijn niet te vergelijken met Salt Lake of uh, Calgary natuurlijk. Maar uh, ja, ik heb uh, mijn eigen weg uh, moeten vinden en die ging voor mij via Alkma. Maar doe dan nog even negatief mee. Uh, wanneer was je echt een uh, ja, lekkere race in een wedstrijd? Een echte wedstrijd? Uh, ja, Ik ben altijd heel positief, hè, maar uh, ik denk met weken sprint in Calgary, toen reed ik nog PR. Ja, en toen weet je. Ja, ik dacht langer geleden? <laughs> nou, ja, ik dacht eigenlijk lang ja, oh. ja. Ja, geleden. Maar ja, dan denken we <laughs> misschien aan een heel goed seizoen. 2010, 2011, jouw laatste goede seizoen. Ja, het is, uh, het is allemaal. Uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, niet zo heel goed geweest, maar nu uh, heb ik de weg naar boven uh, yeah, ingezet. En dan zie ik jou met Jack Ory staan. En ik denk van, krijgt Gerris nu opnieuw schaatsles? Ja, zo kan het er misschien zo zo uitzien. Maar... Zo zag het eruit. Zo Was het ook zo? Ja, nou, ik doe iets uh, niet helemaal goed. En uh, ja, dat moet je, om het weer goed te doen, moet je zeg maar, het oude eruit slijpen en het goede er weer inslijpen. Dus dat moet gewoon herhalen, herhalen, herhalen. Dus dan moet ik het tijdens de training voelen. En dan wil Jack dat ik het laat zien dat ik het goed doe als ik bij hem sta. En dan weer een rondje rijden om te voelen dat ik het goed doe. Dus... Uh... Ja, af en toe lijkt het dan misschien alsof je moet leren schaatsen, maar uiteindelijk uh, zijn het hele kleine dingetjes... ...maar die net het verschil maken tussen een hele goede tijd of gewoon een redelijke tijd. Maar het zijn ook hele simpele dingen, want dit zijn dingen die ik ook uh, schaatstrainers met kinderen zie doen bijvoorbeeld. <laughs> ja, maar op zich is schaatsen natuurlijk ook uh, nou ja, niet zo heel moeilijk als het goed gaat. Maar kijk, soms ben je met één ding heel, heel lang bezig en heel veel. En daardoor sluipt er dan iets anders in. En dan gaat het één beter en dan gaat het ander weer iets minder goed. Dus zo is het altijd een beetje de balans uh, vinden. En nu gaat bij mij het ene heel goed en dan gaat het ander weer iets minder. Dus dat moet ik dan weer een beetje terugkrijgen in balans, om zo maar te zeggen. Heb jij die perfecte race al een keer gehad? Of moet die nog komen? Ik heb wel hele goede races gehad. Maar uh, ik hoop dat ik, uh, dat ik hem nog uh, ergens heb verborgen. Ja, want dan hebben we het over Sochi natuurlijk. Maar dan... Ja, dan kun je ook meteen zeggen van... Oh, ben je toch niet te lang uit geweest? Is het niet te lang weg geweest? Ik heb uh, re uh, re re reizen gemist. En daarin heb ik een trainingsblok gedraaid. Je weet het niet. Misschien is dat wel, uh, wel heel goed geweest. Maar goed, ja, ik kan als als als denken. Maar uiteindelijk heb ik... Uh... Ja, gaat het voor mij op deze manier. Ik ben heel blij dat ik hier weer met de wildcup Cup mee kan rijden. Want ja, trainen, of, trainen is één ding. En goede trainingen rijden is ook. En goede tempo rondjes. Uiteindelijk gaat het om de wedstrijd. En nu weet ik gewoon echt waar ik sta zometeen. En dat is wel heel fijn om uh, ja, te weten waar je er tussen staat. En uh, ja, in december gaan we eerst... Uh, Stap 1 uh, overwinnen en dan pas aan soortje denken. Zo is het daarnet de Gerritsen. Ze sprak met Bert Maalderink. Zo direct gaan we even kijken bij PSV. Maken we de slotfase mee met Bas Tichler. Nu eerst even andere sport. 19 races, 0 punten, beste resultaten, 14e plaats. En in het kampioenschap voor teams, de rode lantaarn. Op papier ziet het debuut van Guido van der Garde in de Formule 1 er niet zo best uit. Toch is Amsterdammer tevreden en trots en zelfverzekerd bovendien. Hij is ervan overtuigd dat hij ook volgend seizoen meereist in de koningsklasse van de autosport. Je komt toch in een sport wat heel erg hoog aangeschreven staat. Het is eigenlijk het hoogste in de autosport. En, uh, en dan moet je toch op een gegeven moment je in zien te vinden. En natuurlijk uh, 18e rijden 11 of 17e rijden of af en toe 20e rijden.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 in je vroege carrière heb je races gewonnen, heb je pole positions gehaald en uh, kampioenschappen behaald. Alleen nu voor mij is een pole position als ik voor mijn teamgenoot sta en, en voor twee Marussia's.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 dat ik een allrounder ben, in de regen goed ben... en in qualifying dat ik uh, over één rondje goed kan, uh, kan neerzetten. Dit klinkt als een, een pitch, een moderne sollicitatiebrief. Nou ja, tuurlijk, we zijn druk bezig voor volgend jaar. Er is nog niks rond, maar ik hoop natuurlijk wel snel uh, goed nieuws te hebben. Het is een gevecht, hè, de stoelendans. Iedereen wacht op elkaar. Het zijn net domino-steentjes. Hè. Als er één omgaat, volgt de rest. Ja, kijk, ik denk dat er een paar factoren zijn in de markt. Factoren, coureurs, Maldonado, Hulkenberg, Pérez... Teams, Lotus, Force India, dat bedoel je? Nou ja, onder andere de, de eerste twee namen, denk ik zeker. En, uh, dan zijn de volgende aan de, aan, uh, aan de slag. Nog een jaar caterham? Zou dat een straf zijn? Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, je weet niet wat er volgend jaar gaat gebeuren. Kijk, de topteams blijven de topteams. Alleen de midden-teams en, en de, de teams kunnen wel in één keer een goede auto neerzetten door alle veranderingen van de regels. Was je. Tweede helft van het seizoen zo goed dat als jij zegt... ja, ik wil nog wel een jaartje... dat zij ook betrekkelijk eenvoudig zeggen, kom maar. Uh, ik zit zeker wel in een goede positie. Het team was heel erg tevreden met me... op de manier hoe ik me opstelde, de manier hoe ik werk. En uh, we zijn inderdaad ook nog in gesprek met, uh, met Keten. Hou je er rekening mee dat je volgend seizoen naast de pot plast? Nee, ik hou er niet rekening mee. Je moet altijd voor het hoogst haalbare gaan. En, uh, en daar ga ik ook voor. En plan B komt later wel een keer als het echt niet anders kan. Er is geen plan B, er is alleen maar plan A. Dat is altijd al geweest. En, uh, kijk, ik kan, ik kan niks voorspellen. Het management is heel erg druk bezig en we zullen wel zien. Guido van der Garde, zelfverzekerd... maar nog niet zeker van een stoeltje volgend jaar in de Formule 1. PSV stevend af op een ontluisterende nederlaag tegen Ludo Goretz. Dat mogen we wel zeggen, toch Bas? Nou, ontluisterend was eigenlijk vooral... want na een herhaling of drie, vier... In de afgelopen minuten wordt het eigenlijk alleen maar ontluisterende om te zien wat Toivonen doet bij die tweede eh, tegengoal van PSV. Of liever wat hij niet doet. Want als er nou nog één is die ergens onderweg die aanval van de Bulgaren kan onderbreken. Die door de Brazilianen geïnitieerde Bulgaarse aanval. Dan is hij het. Maar hij laat Junior, de man die de voorzet geeft, zomaar weglopen. Echt met een slakkergangetje erachteraan. Steekt eigenlijk geen hand of geen voet uit. En laat het allemaal maar gebeuren. Uh, nou is het makkelijk om in dergelijke situaties te zeggen: Het is allemaal jouw schuld, jij bent de zondebok. Maar in uh, het licht van wat er allemaal rondom Toijfonen en PSV gebeurd is, denk ik wel dat dat gebeuren gaat. Want dit was geen best moment van de zweet. En dan zeg ik het heel voorzichtig. En hoe vaker je de herhaling ziet, hoe meer je tot de conclusie komt dat hij daar echt letterlijk niets doet. Een halve minuut nog over van de officiële speeltijd: Het is uh, 2-0 bij Ludo Gorets tegen PSV. In de eerste helft en in de tweede helft twee goals van Besjak, die er inmiddels na een soort publiekswissel niet meer bij is. En is vervangen door Fabio Espinho, een Portugees. En eh, zo kan de Bulgaarse kampioen eigenlijk rustig freewheelen naar het eind In de wetenschap dus ook nog dat PSV na de 2G-de van Bruma... al een poosje met een man minder op het veld staat... En er eigenlijk dus niet zo ongelooflijk veel meer aan is. En PSV de wonden zal moeten likken en moet hopen dat het na de terugvlucht. Drie minuten extra tijd bijkomt trouwens. Die gaan nu in. Nou de terugvlucht vanavond meteen na de wedstrijd terug naar Eindhoven. Maar op tijd fit is. En dan heb ik het over fit in de beentjes. Maar ook fit tussen de oortjes. Voor de confrontatie komende zondag in de Kuip om half drie als Feyenoord wacht. Want dan gaat de competitie gewoon weer verder. En die competitie die is... PSV, dus in de afgelopen weken ook niet zo goed gezind geweest. Noeder Gorets speelt intussen de bal rond. Bakkali is nog in het elftal gekomen voor de paai in de slotfase van de wedstrijd van PSV. Zo heeft de trainer Cocu dus in ieder geval geweigerd om achterin iemand op te offeren. om zo te kijken of je nog toen het nog 1-1 stond in de buurt kon komen van een gelijkmaker. Dat vind ik echt te voorzichtig in een duel waarin je in feite niet zo heel veel te verliezen hebt. Het merkwaardige is dat de afstand tussen PSV en Tjerno Moritz in deze pool drie punten is. En dat dat de confrontatie zal zijn die beslist over de tweede plaats in groep B. In de laatste wedstrijd van deze groepsfase. Want dan ontmoeten beide ploegen elkaar in Eindhoven. Terwijl Hendricks nog een duel aangaat met uh, zijn tegenstander Alexandrov. Een tikkie krijgt en een vrije schop bovendien. Jorrit Hendricks, de linksback dus van vanavond. Maar die wedstrijd gaat dus beslissen wie er tweede wordt. PSV heeft een voorsprong van drie punten. Tjerno Moritz speelt op dit moment tegen Dynamo Zagreb. Stond lang met 1-0 achter, maar staat inmiddels op 1-1. Dat betekent dat het verschil nog twee punten is. Hoe dan ook, al zouden ze hem nog winnen. PSV heeft aan een gelijkspel in die laatste wedstrijd tegen de ploeg uit Odessa genoeg. Om door te gaan, omdat PSV de wedstrijd in Odessa van Tjerno Moritz met 2-0 won. De goals van Depay en Josef dus op onling resultaten altijd met een gelijkspel dus boven zou blijven. Dus in die zin verandert er aan het uitgangspunt voor de laatste wedstrijd niets. Maar had PSV dus, zou het hier hebben gewonnen. ...zich al zeker kunnen stellen van een plekje in de volgende ronde van deze Europa League. Zover is het dus in ieder geval nog niet. PSV zal een mentaal tikkie krijgen ook. Want als het maar blijft misgaan en je maar niet blijft winnen... ...dan komt er waarschijnlijk in je hoofd in ieder geval geen verandering in. bezit nog voor Stojanov, de keeper, die nauwelijks op de proef is gesteld. Een paar, met name in de eerste helft, gevaarlijke aanvallen van PSV voorbij heeft zien komen... ...toen Narsing met voorzetten probeerde om Lokadia te bereiken. Maar de bal er eigenlijk net aan voorbij rolde telkens. We zitten in de laatste minuut van de extra tijd. Nog 40 seconden over. En dan gaat Nicola Rizzoli, de Italiaanse scheidsrechter. Scheidsrechter van de afgelopen Champions League finale op Wembley. tussen Bayern en Borussia Dortmund. deze wedstrijd afluiten. in dat troosteloze decor. waar een groot leeg stadion met een sintelbaan. met hopen sneeuw. bevolkt werd door 3.500, 4.000 mensen. In de wetenschap dat rasgraat de plaats waar Ludo Goretz normaal voetbal 350 kilometer ten oosten ligt. En weinig mensen de moeite hebben genomen of misschien het geld hadden om hier naartoe te komen. Ludo Gorets speelt de bal rond. Ritsoli zoekt naar zijn fluitje. Weet dat we nog 10 seconden over hebben van de drie bijgetelde minuten. En zal dan weldra deze wedstrijd in de boeken laten verdwijnen als Ludo Gorets 2 en PSV 0. En dan is iedereen in Nederland vooral benieuwd hoe PSV zich zal herstellen van deze volgende klap. Het einde is daar, het fluitje is daar, PSV leidt opnieuw. Een nederlaag ditmaal tegen de Bulgaarse kampioen. Het wordt in Sofia 2-0. Bas Tichler hoort u over Ludo Gorets, PSV-Ajax-verdediger Nicolai Boylissen. Komt dit seizoen niet meer in actie. Pardon, dit jaar moet ik zeggen. De linksback heeft aan het Champions League-duel met Barcelona een verrekking aan zijn linker hamstring overgehouden. Het heeft een MRI-scan uitgewezen. De Deen Boydussen raakte in de eerste helft geblesseerd... toen hij tijdens de rush naar de grond werd getrokken... door Barcelona-speler Piquet. Boydussen kampte eerder met langdurige hamstringblessures... maar die waren aan zijn rechterbeen. Dan uh, gaan we verder met de Europa League. Na vijf groepswedstrijden is uh, in de meeste pools de beslissing wel gevallen... 18 ploegen zijn zeker van overwintering, 7 waren dat al op, uh, voor vanavond. Valencia, Ludogorets, Red Bull, Salzburg, Esbjerg, Fiorentina, Dnieper, Petrovsk en Tottenham Hotspur. En daar kwamen bij vanavond Paok Saloniki van trainer Huub Stevens en Genk van Mario Been. En ook Roemen Kazan, Sevilla, Angie, Lyon, Trapsonspoor, Lazio, Betis, Frankfurt en AZ plaatste zich voor de tweede ronde. Er zijn nog zes tickets te verdelen in de Europa League. De acht nummers drie uit de Champions League komen daar dan nog weer bij. Of PSV erbij zit, dat weten we over twee weken. Het verloor vanavond met 2-0 in Bulgarije... dus tegen Ludo Goretz, die andere wedstrijd is bijna afgelopen en ik zie dat uh, Gornomorets, zo heette ze, uit de Oekraïne... inmiddels heeft gewonnen met 2-1. Althans, 2-1 voorstaat en daar is het blessuretijd. De consequenties daarvan kan ik zo niet direct zien... maar het ziet er uh, niet best uit voor PSV dat geen misstap zich uh, kan veroorloven. Een gelijkspel is nog steeds volgens mij voldoende. U hoort het einde van de langste Lijn. Zometeen het oog met Chris Keine. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag.